En als dan bovendien achter Paulus de jolige snuit van Joris het vispaard opduikt, begrijpt Eucalypte al dat ook ditmaal haar boze plannen weer mislukt zijn. Ja, wat een tegenslagen heb ik toch. Daar is Wurimpel dat nare vispaard weer. Springlevend nog wel. Ja, wat had je dan verwacht, Eucalypta? Natuurlijk had ik verwacht dat de Reen de vos hem wel aankon. Reen is toch zeker veel sterker dan de Joris? Ja, sterker misschien wel, maar Joris kan beter hoepsen. Zo, dus hij heeft hem gehoepst. Oh, nou Kijk maar, naar boven in de boom. Ja, daar hangt hij de dus, suffet. Je hebt je laten hoepsen, erheen. Dat heb ik, eucalypta. Het is maar wat verraais. Heb ik je nou daarvoor naar Joris toegestuurd? Kom uit die boom, lafaard. Ik kan niet, eucalypta. En waarom kan je dat niet? Omdat ik dan met alle vier mijn poten vast moet houden. Anders val ik naar beneden. Voel je maar gerust. Dat zal mij je zorg zijn. Los die poten, rentje. Ja, Eucalypta. Hier ja, ben ik weer. Ja, yeah, daar ben je weer. En scheer je nou maar weg. Nietswaardige vos. Heel graag, Eucalypta. Ik ga op.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 Zitten de vis bij de beuk en niemand kan hem daar weer uithalen. Zelfs Polus niet. Oh, wat heeft dit te betekenen, Polis? Wat wist ik dat maar Joris? Alleen eucalipta weet dat? Ja, ik weet het. En het enige wat ons nu te doen staat, is rustig afwachten tot de troverspreuk gaat werken. Nee, hebben jullie er niet meer bij nodig. Ook zonder dat ik erbij ben, zal mijn doverkunst slagen. Dit bal moet hij wel slagen. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar dat is een heel gemene streek Eucalypta. Noem het zoals je wilt, Polis. Dat kan me toch niks schelen. <lacht> Kijk, die Joris nou eens beteutert zitten te staren. Zijn babbels is hij al kwijt. Nou, vriendjes, neem er je gemak bij van. Dag, Polisie. Dag, Jorisie. Oh. En nu wandelt Eucalypta weer weg, net zo opgewekt als ze gekomen is.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 Laten we het hem vragen. Ja, vragen. Maar waar is Oogeduru? Ik heb hem de hele dag nog niet gezien. Misschien bij hem roepen, Paulus? Ik zal het proberen. Oogeduru! Oogeduru! Ja, echt, dat is hem. Gelukkig heeft hij me gehoord. En waar komt hij aan, ook? Oh, kom eens gauw hier bij ons zitten. Ik moet je wat vragen. Dat is best, Paulus. Maar ik kom niet bij jullie zitten. Ik geef er de voorkeur aan op de vleugels te blijven. Wat is dat nou voor onzin, Uwuburu? Sinds wanneer wil jij niet meer naast me zitten? Sinds dat vispaard naast jou zit, Paulus. Dat gedierte te hoepst mij te veel. Heel en al nogal wel zo dadelijk te veel. Als ik bij jou ga zitten, dan hoepst hij me zo weer omver. Daar hoef je anders helemaal niet bang voor te zijn. Joris hoepst niet meer. Hij is uitgehoepst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 Dat denk ik wel, want die hoeks niet hoor. Nooit meer. Ja, kijk eens, Paulus. Misschien vind jij dat wel heel aardig, hè? Maar ik voel mij. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het een buitengewoon, zeer rustig idee vind. Ja, een heel en al zeer rustig idee. Nee, Joegemboedu. Dat vind ik nog helemaal niet aardig om zoiets te zeggen.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 Elendal niet. Ja het gelijk, dit is vermoedelijk een buitengemeen zeer ernstig geval. Ja, dat geloof ik ook. Wat kunnen we hier aan doen? Vanavond niets meer, want hop, de tijd is om. Elendal zeer buitengemeen, nogal wel zo tamelijk, hop.